Goedemorgen, ik ben Dioke dit is het nieuws van NOS op 3. Tata steel wordt voor de rechter gesleept. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf vanwege grafietregens. Grafiet is een kankerverwekkend stofje dat vrijkomt bij het maken van staal. In de omgeving van Tata in Nijmegen daalt het als regen neer op huizen en auto's. We zijn als een malle alle ramen dicht gaan doen. Wij zijn niet anders gewend hier. En dan moet je meer leren leven. En je hebt natuurlijk tweedeling met oudere mensen... En die oudere mensen die hier al geboren getogen zijn, ja, die zeggen, joh, vroeger was het veel erger. Tata Stiel beloofde zich beter aan de milieuregels te houden, maar volgens het OM is dat dus niet gelukt. Er moeten snel regels komen voor uitzendbureaus, zeggen gemeenten, de FNV en mensen die vanuit het buitenland hier komen werken. Want die laatste groep werkt nu te vaak op slechte en ongezonde plekken. Het is in Nederland vrij makkelijk om een uitzendbureau op te richten zonder vergunning, dat gaat soms mis. De komende tijd zullen er in Utrecht een stuk minder huisfeestjes worden gehouden. De SSH, de grootste studentenhuisbaas van de stad, gaat strenger controleren. Nu de kroegen dicht zijn, sleuren veel studenten thuis de kratjes pils naar binnen. Om de kans op coronabesmettingen te verkleinen, mogen die huisfeestjes niet meer doorgaan bazen halen alles uit de kast om tijdens de lockdown toch nog geld te verdienen. Joost staat in zijn bruine kroeg in Alkmaar niet meer te tappen, maar te stampen. Vertelt hij vanuit zijn keuken. Ik dacht, ik wil wel wat eten verkopen. Nou ja, de R zit in de maand. Kijk eens naar buiten, het is hartstikke koud. Dus uh, stampotten, dat was de optie. Zijn kroeg is nu een stampot takeaway. En de stamgasten komen nog steeds. Ja, nou, het is gewoon een leuke vee. Al jarenlang. En, uh... Hij gunt ons ook van alles, dus het is wederzijds. Ja, deze uitbater is wel een vrij goede kennis van ons. En we gaan lekker vanavond aan de boeren komen met worst. Het weer best bewolkt vandaag. Eerst in het noordwesten kans op een buitje. Later vanmiddag kan het in het zuidoosten flink losgaan met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Dit is donderdag 22 oktober, 16 graden buiten de zon schijnt. Mijn naam is Walter Sans, ik ben tot 12 uur bij je. Dit is ServM Live. Dat was de opening van dit programma. Ja, en wat gaan we allemaal doen vanochtend? Ik zei het net al uh, toen ik even smokkelde voor de klok van Tine. We hebben uh, leuke onderwerpen vanochtend. Uh, Tino Stuyck komt natuurlijk langs met een column. Een lekker een oude uit het archief van hem. En die gaat over een darmonderzoek. Dat hoor je straks allemaal. Jaap Koper, half twaalf. Met de update voor Alternative FM vanavond. Dan hebben we de directeur van de GGD. Hij heeft met NH gepraat over de uitbreiding van de teststraat. Dat uh, hoor je straks. Ik uh, denk uh, rond de klok van kwart voor elf. Ja, en dan veel muziek, heel veel muziek. Veel nieuwe muziek, Bruce Springsteen, Clean Bandit, Dua Lipa. Maar ook lekkere oude muziek, zoals deze van Mays featuring Frankie Beverly, The Changing Times. Hier is hij bij ZFM Live in de ochtend. Goedemorgen. The world keeps on changing. The world keeps on changing The world keeps on changing great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 Ook al is het even ver. En is het niet met mij. Zij houdt nog steeds van hem. En hij nog steeds van mij. Een grote boog omheen. Maar toen ik jou laatst tegenkwam, voelde net meer dan oké. Okay. Nog steeds bewonder ik jou onder. Man, zo kan het dus ook. En dat is dus inderdaad part 2. Want het is die tweede versie van dat eerste plaatje. van toen ging het goed. En nu gaat het niet meer zo goed. Nou ja, ze is nog steeds heel blij met die ex-vriend inmiddels. Uh, ja, je hoorde net in de verkeersinformatie de afsluiting bij uh, haarlem Zuid. Die is weg. Dus je kunt gewoon weer doorrijden richting, uh, richting Amsterdam. Gaan we door met muziek. De nieuwe plaat, hij is uit. De nieuwe Bruce Springsteen. Ghosts. of your guitar. Ja, dan zit je onschuldig zaterdag naar Albert-Jan en Rob te luisteren... en opeens komt Ella en langs van Kal. Wat leuk om die er weer te horen, Rob. En uh, ja, dan neem ik hem natuurlijk gewoon ook mee naar de donderdagochtend. Goed, ik, uh, gisteravond kreeg ik het bericht al van Gert van Kuik... want de agenda voor uh, Goedemorgen Zandvoort is al, is al klaar. Dus we hebben het over zaterdag. Ja, Goedemorgen Zandvoort. Um, wat gaan ze komende zaterdag allemaal doen? Ze gaan in ieder geval praten met uh, OBZ. Even een update geven wat, uh, hoe zij erin staan en wat ze de komende tijden gaan doen. Dan is er een onderzoek naar de mogelijkheden met sporters met beperkingen. En dan komt uh, Wouter Werker van de sportservice Zandvoort. Die komt even een update geven. Tisha Lijnstaat komt vertellen over de activiteiten bij het Rode Kruis. Dan uh, na de klok van 12 praten ze met Jerry Kramer en willen ze weten hoe het met uh, hem is. En aan het eind zit uh, Fossin, huismakelaars. Hier in Zandvoort. Die zijn nieuw hier in Zandvoort en dan praten ze met Hans Jansen. En ik mag zelf ook nog even aan het woord. En dan gaat het met name over de kunstlijn. En dat zal rond half twaalf zijn. De kunstlijn is afgelast. Sommige exposities gaan wel door. Mijn eigen expositie in Galerie Bloemendaal bijvoorbeeld gaat ook door. Maar dat hoor je dus allemaal zaterdagochtend in Goedemorgen Zandvoort. Ja, en als ik het over een foto-expositie heb, dan kan ik maar één plaat draaien. Polaroids van Jonas Blue. you how it happened I was looking for someone that night I met Polaroid En we gaan nog even door met Dua Lipa En daarna de I if you the music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 Niet de bedoeling, want hij stond stiekem nog op doorstart. Oké, okay, uh, ik zei het al, de column van Tino Stuy. Tino was een beetje in de war afgelopen dinsdag, want hij, uh, hij deed een column die hij al eerder gedaan had. En uh, ja, Jaap zei gisteren ook van, ja, dat gaan we die nog een keer uitzenden. We gaan die drie keer dezelfde doen. Dus we gaan in het archief zoeken. En ja, in het begin van de serie van uh, Stuy, Loogman en Paardenkoper was er een hele mooie column. En die ging, die is hilarisch, die gaat over ja, een poeponderzoek. Hier is die, de column van Tino Stuy. Kak heet die.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 And you get off Don't you worry. And don't worry about a thing. En daarvoor hoor je de column van Tino Stuy. Veel nieuwe muziek ook hier bij ZFM, zoals deze nieuwe van Clean Bandit, TikTok. TikTok, TikTok TikTok, TikTok TikTok, TikTok TikTok I don't need no other, I'm satisfied Doing it on my own Only takes one other To change your vibe, ain't that the way it goes? Say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 Disco's populair op dit moment. Magic van Kylie ook. Het album komt 3 november uit. En uh, ja, je hoort het hier al bij ZFM. Goed, ik had je de directeur van de GGD beloofd. NH sprak met hem. Er is een uitbreiding van de teststraten in huizen En het, ook het winterklaarmaken. Hij vertelt erover hier bij NH. Zet je radio iets harder, want ze hebben het een beetje zacht opgenomen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 Bos is bijna het eerste uur afgelopen. We nemen een klein stukje mee nog uh, van Karoo aan binnen Piloten. en dan hoor ik je graag weer naar de klok van 11. Tot zo.